Muizikafah. alaikum. Ja. Uh, Goedemorgen met uh, Abdul Doet. Uh, ik pleeg dit telefoontje uh, uh, ten bate van mijn weblog, Islam in Mijn Dagelijks Leven. Um, ik neem het nu op, maar ik weet niet welk gedeelte ik daarvoor zou uh, kunnen gebruiken van mijn weblog. Mm -hmm. um, ik heb op uh, Allochton een uh, weblog uh, gelezen dat er een, uh, een, uh, camping, ja. een, een camping wordt inderdaad georganiseerd. Uh, allochtonen kamperen op de Veluwe. Nou, heb ik zoiets? Ja, is een beetje een uitgebreid, uh, heel algemeen iets natuurlijk. Um, gezien de doelgroep van Cantara is de Richt men zich voornamelijk op Turken of Marokkanen? Of nee, ook op... nee, nee. Het is gewoon... de titel... Uh, dat is, uh, omdat het heeft te maken met die weblog zelf. Maar het is een uh, buurtkampioen, ah. Dus alle uh, mensen met hun uh, buren kunnen meedoen. Ah, het is dus niet zozeer een, een gebeuren voor heel Nederland... als wel de buurt nee. daaromheen. Voor, uh, kijk, iedereen kan zijn buren meenemen. Daarom heet het kamperen met je buren. Dat is de, de juiste titel. Ah, oké. Okay, dus... Um, de, ja, die, de titel heeft bij mij daarom wat voor verwarring gezorgd, zeg maar. De titel die de, dat weblog heeft gegeven. U dacht dat het alleen maar voor. Uh... Uh, nou, er, uh... gaan, er gaan natuurlijk ja. veel Marokkaanse gezinnen. Ja. En ook Turks gezinnen, maar ook uh, Nederlandse gezinnen gaan mee. Ah, precies. En dan, maar toch voornamelijk uit de, de buurt van die camping, dus? Nee. Ah, oké. Okay. Iedereen ah, aan ah, okay. zijn buren meenemen. Oké, okay, ja precies. En dan, dan kan het heel, uh, heel druk worden inderdaad. Um, ik was benieuwd, is er ook een uh, staan er al tenten klaar zeg maar? Of uh, ja, moeten nee. mensen een eigen tent meenemen? Uh, iedereen moet uh, elk gezin. Uh -huh. Ze wel uh, eigen tent meenemen. Uh -huh. Zorgen wel voor een centrale uh, groot. Uh, waar mensen bij elkaar kunnen komen als ze dat willen in het midden. Oké. Okay. Um, het is echt kampeur. Het is een uh, kampeurterrein in uh, Hoog-Veluwe. Goh. In de, in de Bijbelbelt van Nederland, zeg maar. Nee, een, een Nationaal Park, Hoog-Veluwe. Uh, <laughs> ah, tuurlijk. Ja, ik heb ook... In land, uh, ja. ja. Ik heb um, ook een paar maanden terug heb ik uh, weer gekampeerd, eventjes. En uh, ja, ik moet zeggen dat het... Uh, het gebed in de open lucht doen, dat is uh, ja, toch een hele bijzondere ervaring. Hebben jullie voor het uh, voor de salaat een, een uh, bepaalde plek in de open lucht of CQ een, uh, ja, een tent waarin dat uh, kan worden verricht? Er zijn wat extra tenten waar uh, kan dat plaatsvinden. Ja, ah. dan moet je dat op de, de formulier aanmeldingsformulier mm -hmm. op het op het aanmeldingsformulier. Ja. Oké, okay, dat hebt u niet. U moet even eerst uh, reageren, dan krijgt u van mij een aanmeldingsformulier. Oké. Okay. Dan moet u dat aangeven dat dat de behoefte is aan een, uh, een principe salaat. Uh, dat kunt u overal doen, hè? Ja, natuurlijk. Uit de lucht. Dat klopt, inderdaad. Dus, uh, maar... dus dat, dat vraagt dit een aparte, dus u kunt echt naast je tent. Dan gaat u dus richting het oosten. Uh, dus zuidoosten, hè? Ja, zuidoosten, daar gaat u dus uh, bieden. Ja, oké. Okay. Juist schoon in de natuur. Ja, precies. Ja, en daar dat komen is... ook geen honden, dus echt een prachtig <laughs> uh, natuurgebied. Nou, dat is... Uh, Hondenvrij heen. en uh, puur natuur. Oké. Okay. Daarom gaan, gaan we ook uh, liever naar dat park? Oké, okay, nou dat is een uh, bijzonder initiatief. Ik, uh, dus ik neem aan dat de gezamenlijke barbecue, dat er uh, in ieder geval een gedeelte van uh, halal uh, vlees is? Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Of, of alles? Ja. Oké. Okay. Ik geloof trouwelijk maar... Uh, Eerst op de reacties. En dan okay. gaan we even kijken hoe gaan we dat... Uh, dat gaan we gewoon... Uh, of wij zelf gaan we dus... Uh, die vlees in, uh, aanschaffen. Of mm -hmm. dat iedereen neemt. Even wat mee. En dan uh, gezamenlijk daar barbecue. Okay. En twee mogelijkheden Maar dat hangt van de reacties af. Oké, okay, nou hartstikke mooi. Ik, uh, ja? nou, ik ben heel benieuwd. Ik uh, ja, vond het wel een bijzonder initiatief. Vandaar dat ik er voor mijn eigen weblog... Uh, Islam in mijn dagelijks leven. Dat is... Uh, ...op uh, ...daar aandacht aan wilde besteden... ...en vandaar ook uh, dit telefoontje... ten bate daarvan. Oké, okay, um, is goed. En uh, stuur me even uw gegevens... ...over de webloggen, dan uh, wil ik ook... Uh, uh, nakijken. Oké. Okay. Misschien is het een goed idee... Um, ...ik heb niet helemaal precies begrepen... ...waar de beurtcamping is... Uh, ...welke plaats... ...ik heb dat niet... Is, uh, U hoeft alleen maar... ...de Nationaal park... ...de... Hoog veiluven. Mm -hmm. Als je dat uh, tikt via Google, dan hey, ja. komt u bij de website van het Nationale Park. Mm -hmm. daar, staat alle, uh, daar staat heel veel informatie daar, daarover. Oké, okay, is goed. Uh, tot, uh, okay. tot zo, inshallah. Ja, ga maar. Even.